Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de verdachten van de dodelijke mishandeling op Mallorca is weer vrij. Bij die mishandeling raakte een Nederlander van 27 uit Waddingsveen zo zwaar gewond dat hij overleed. Een groep jongens was een club uitgezet en begon uit het niks op hem in te slaan en te schoppen. Op beelden waren negen verdachten te zien volgens de Spaanse politie. Maar één jongen van 18 hoort er toch niet bij, vertelt correspondent Rob Zoutberg. De jongens waar die die agressie pleegden, die staan echt pal onder een van die camera's. Dat is helemaal heel goed in beeld gebracht. Wat de politie nu gezien heeft dat de jongen die ze hadden aangehouden... in ieder geval niet een jongen is die direct betrokken is geweest bij de agressie. Hij was er wel, hij stond er maar, maar deelde verder geen klappen of schoppen uit. De acht verdachten zijn weer in Nederland. Ze zitten nog niet vast. Mogelijk gaan Spaanse regisseurs hier verhoren. Shell gaat in hoger beroep in een klimaatzaak. Twee maanden geleden zei de rechter dat het oliebedrijf een verantwoordelijkheid heeft in het klimaatprobleem. Voor 2030 moet de uitstoot van Shell met 45 zijn teruggedrongen. Shell zegt dat ze in beroep gaan omdat ze een uitspraak tegen één bedrijf niet effectief vinden. De politie heeft in Hengelo de vader van een baby opgepakt kindje raakte gisteravond levensgevaarlijk gewond. De vader zou tegen buurtbewoners hebben gezegd dat hij met de baby van de trap was gevallen, maar de politie twijfelt aan dat verhaal. En zo klonk het net bij de collega's van de Belgische Radio. Ja, en dan zit de minuutstilte er ook hierop. Er was daar net een herdenking met een minuut stilte en daarna waren in het hele land sirenes te horen. Want in België is vandaag een dag van nationale rouw. Door het hoge water zijn 31 mensen omgekomen. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog op, want er wordt nog naar 70 mensen gezocht. Heb ik het weer nog? Op veel plekken is het zonnig. In het noorden en oosten kan wat grijzer zijn. Het Wordt 24 tot 24 graden en het blijft vanavond ook nog lang zonnig en fijn weer. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging mogelijk op de a 22 Velze richting Beverwijk bij de tunnel. Daar staat een te hoge vrachtwagen voor. De tunnel is tijdelijk dicht. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, welkom terug lieve luisteraars. Tweede uur op deze dinsdag uh, 20 juli alweer. de zonnige studio aan de Tolweg. En uh, live zit weer... Uh, uh, het komen een nog gezellig bij u hier aan deze kant, Jan en Luus aan de andere kant. En Luus gaat nog eventjes uh, een aanvulling geven op haar bericht over het museum: Het, het Poppet Museum, ja. Dat is geopend elke vrijdag tot en met zondag van 10 tot 4 uur. En de toegang voor volwassenen kost 5 euro en kinderen tot 18 jaar gratis. En de museumkaart is 2,50. Kinderen tot 18 jaar? Ja, ik vind. Het... Ben je dan een kind. Ja, ja, niet ja, meer, toch? Want ja, ja. Volgens mij ook niet. Maar okay. nou goed. Uh, de breed begrip. Ja, breed begrip. Het, moeten ze toch 5 euro betalen is het ook geen vraag. Dus volgens mij hartstikke leuk om er een keertje doorheen te ook. lopen. Ja. En uh, deze studio waar de tijd een beetje stil staat... als ik naar onze studio klok linksboven ons kijk, Loes. He, ja, wat, ja uh, hij doet een beetje vreemd. Hij doet een beetje vreemd. Het, het... Uh, we gaan niet vooruit, we gaan niet achteruit. Het blijft maar vijf we over We blijven overheen. stilstaan en dat is eigenlijk Nou, Wij blijven niet stilstaan, want wij gaan gewoon door ook het komende uurtje nog met wat leuke muziek... een weerbericht, artiest van de dag... en uh, wat andere dingen die we tegen gaan komen. En wat heel belangrijk is... We blijven altijd, zoals Toby Rix vroeger zei... een uh, heer in het verkeer. Wie auto les gaat nemen... die leert de eerste keer... dat hij vooral moet wezen... Heer in het verkeer, na twintig lessen, oh maar, vergeet je dat alweer. Want heusje wordt niet zomaar Hier in het verkeer. Hendels, knoppen, rijen, stoppen, zegt de instructeur je. Tegen een fietsie, half politie, vriendje, ik bekeur je. Wat helpen dan je klachten? Al was het de eerste keer, je was slechts in gedachten.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 Alles weigert als die stijgen over hobbels eien Als de kruk als maar niet stuk was, hou die beter reien. Je remmen zijn versleten en je toeter werkt niet meer Maar toch blijf je verbeten, hier in verkeer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 Hier in het verkeer, tegen een winkel, glad gerinkel in de etalage. Leuk. Twee agenten, dat kost centen, oh, wat een ravage. Wanneer je bont en blauw ziet, besef je eens te meer. Een mens wordt hij zo gauw niet hier in het verkeer. Eer in het verkeer. Dus, uh, dat is een goede tip voor sommige mensen als je zo uh, langs de weg staat. Hè? Ja, en deze Zeker. was uh, Henk Elsink volgens mij Nee, Toby Ricks, Toby, Ricks, oh. Toby Ricks. Dat is die man die had een, uh, een heel groot apparaat voor hem staan. Met allemaal toeters, bellen en andere apparaten. En uh, die geluiden die er tussendoor, die maakt hij zelf allemaal. Okay. En hij heeft een aantal liedjes gemaakt. Dat uh, is wel de, de, uit de tijd van Henk Elsink zo'n beetje. Dat ja, heb uh, je uh, wel in ieder geval goed opgemerkt. Dus stemgeluid. Dus je... stemgeluid lijkt een beetje op, op Henk Elsink. Ja. Dat ben ik helemaal met je een eens. Ja, die gaan volgende oh, keer weer een keertje draaien, Henk Elsink. Ja. Uh, zullen we naar nou het volgende liedje het weerbericht gaan doen? Ja, we nou. Oké, okay. dan gaan we eerst uh, deze dagslijn. Ziet er best goed uit he was big and strong. His eyes with terror in his stare. With muscular cheeks, he was such a lovely deer. He could I would like a preacher. Ja, dat was de moderne uitvoering van Rasputin van Boniem. Uh, ja, je hebt het al eens gezegd. We gaan een paar zonnige dagen tegemoet dus. Ja, want de komende dagen zijn er opklaringen en blijft het overal droog. En, en de temperatuur daalt tot 22 graden overdag. En s'nachts is het ongeveer 14 graden. De wind waait uit het noorden en is matig windkracht 3. In het weekend neemt de kans op neerslag toe... en worden de nachten warmer met temperaturen rond de 17 graden. Het ziet er allemaal heel goed uit. Ja, Alleen in het weekend gaat het dan weer een beetje, wordt het dan weer wat minder. Maar het ziet er wel goed uit. Geniet van de dagen dat het mooi is. Die, je, die ze wel mooi zijn. Ja, het uh, volgende nummer dragen we maar op aan uh, alle mensen die zo te lijden hebben in uh, Valkenburg. En uh, omstreken en alle mensen met alle ellende, you'll never walk. makers lang geleden, you never walk alone. Luus? Ja, we, de coronatijd is weer een beetje want ja... We hangen er een klein beetje tussenin. Maar goed, de, de meeste maatregelen zijn er af. En ook bij pluspunt zijn er weer uh, wat meer mogelijkheden. En je kan dus ook weer uh, naar de eetclub. Wat lekker. En dat is uh, ja, vanmiddag tussen uh, 12 en half 2, Maar ja, dan moet je rennen. Dus... Uh, ga dan gewoon donderdag van uh, 12 tot half twee. Uh, reserveer even een, een dag van tevoren. Of bel af een dag van tevoren. Zodat ze uh, uh, rekening, daar rekening mee kunnen houden. Dus dat kan allemaal weer. Ja, we, we gaan even wat andere activiteiten bij elkaar zoeken voor uh, zometeen. Ik ga kijken of er nog meer leuke dingen... Oh, okay. uh... Nou, we zijn in afwachting tot zo. Ja. Even kijken. Wat gaan we doen? We willen deze wel. Hè? Ja. Disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? 'Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night be over but it won't stop there i am here for you if you'd only care you touched my heart you touched my soul you changed my life and all my goals and love is blind and that i knew and my heart was blinded by you have kissed your lips and held your head shared your dreams and shared your bed i know you well My dreams you take And as you move on Remember me Remember us And all we used to be I've seen you cry, I've seen you smile I've watched you sleeping for a while I'd be the father of your child I'd spend a lifetime with you I know your fears and you know mine We've had our doubts but now we're fine And I love you, I swear that's true Cannot live in mind when i'm asleep and i will bear my soul in time when i'm kneeling at your feet goodbye my lover goodbye my friend you have been the one you have been the one for me voor James Blunt, een lekker nummer is dat toch. Had je dan een andere activiteit van de Blauwe Tram uh, opgezocht? Dus? Nou, ja, maar de, ik kan niet zo uh, snel wat vinden. Het is... Uh, het, uh, het is uh, ik ga echt zoeken, want... Uh, ja, zoek het is lekker verder. Weer leuk. Ik, ik ben eigenlijk aan het zoeken naar iets voor mensen... die best wel een beetje moeite hebben met uh, de computers. En vooral nu met dat parkeren overal... dat je daar uh, de computer voor nodig hebt... Ik denk, misschien is er iets bij. Ja, voor mij is daar een cursus. Hoor. We, we, we ja, gaan zo verder zoeken. Dan bij het pas weer In september. Oh. Dus ik zoek eigenlijk iets waar mensen nu dat zeggen ze ja, nou, help mij dan maar. Ja, wat dan ook belangrijk is voor die mensen, we hebben ook zoiets van uh, Senior Web. Hè? Dat ken je ook. Dat is een uh, site waar voor al de oudere mensen echt uh, veel bijgebracht kan worden over het computergebruik. Okay, Hoe heet die site? Senior web is dat. We gaan hem even opzoeken en dan gaan we zo meteen even uh, Ik ga hem Gaan we het doen? We gaan nu verder met uh, een van onze grootste sanzonières die we gaan hebben. Helaas is hij niet meer onder ons. En uh, een hele ware tekst heb het leven, lief hier virus Lisbeth list. Leef als een kind. Van de wind en van de liefde, en herken de open blik. In de ogen van een vreemde, dans met de maan. Sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna. Op de maand van de seizoenen, heb het leven lief.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 Je stikt in al je tranen Maar ontwapent je verdriet Met dezelfde overgave Als waarmee je huilt Je kunt uit je as herrijzen Het geluk van het moment Zet een streep door het verleden En het leven lief Als de storm in het grond en als de lente komt en verberg je niet Als de regen valt en als de donder knalt Zing het hoogste lied Vlieg een vogelvlof door de blauwe lucht Heb het leven lief en wees niet bang Heb het leven lief Met je ogen dicht of in vorm volle licht Hou van wie je ziet, wat de liefde vast en verlies haar niet, heb het leven lief. In de grijze nacht en als de morgen lacht, heb het leven lief. En wees niet waar, wees maar niet waar. Ja, een waarheid als een koe, zal ik maar zeggen. Wat heeft deze dame toch? Uh, Lisbeth is toch mooie muziek voor ons achtergelaten. En uh, ook heel veel samen met Ramse Shafi. Maar ook Solistisch heeft ze heel veel mooie nummers gemaakt. En, uh, dit was er een van. Heb het leven lief. Luz. Ja, ik heb het uh, SeniorWeb uh, gevonden waar jij het over had. Voor, uh, ja, dat is misschien een leuk idee uh, voor de, de ouderen. Uh, ja, zeg maar, digi, minder digibeten. Mensen die niet zo handig zijn met computers, is dat een leuke site. Nou, vertel ja, maar. Ja, dat, uh, nou, Je kunt daar lid van worden. Het is, uh, de digitale wereld maakt het leven leuker en een stuk makkelijker. Dat is wel waar. Het uh, SeniorWeb helpt, uh, helpt je daar uh, mee op weg de weg te vinden in de snel veranderende digitale wereld... met tips en stap voor stap uh, uitleg. Uh, je kunt lid worden vanaf nu tot eind uh, 2021. Daar zit dan wel een prijskaartje aan van 17 euro. En bo maar je ontvangt daar dan wel een boek overal internet uh, bij cadeau. En uh, je kunt je aanmelden via een online uh, formulier... of uh, neem contact op en een telefoonnummer. Dat vermeld ik er voor alle... Uh, mensen, maar eventjes bij. Dat is 030 276 9965. En uh, als je naar Google gaat en je zegt uh, Senior Web, dan vind je dit. Uh, deze website heel eenvoudig. Ja, ik heb het eigenlijk gezegd. Ik, ik ken wat oudere mensen en die uh, waren daar lid van. En die hadden toch al heel, uh, heel leuke parate kennis over de, over de automatisering, over de computer, uh, alles wat erbij hoort. Ja. Dus ik denk wat een leuke tip is voor, uh, voor ja, de is, oudere mensen onder ons. En ja. het, het is gewoon belangrijk, want alles gaat digitaal tegenwoordig. Ja, ja wat, dus ja. mensen doen je er voordeel mee. Hè? Ja. Wamba loslopers, wat een uh, lekkere zonnige muziek in deze zonnige maand, minstens tot doe doe. Dinsdag, doen doe, doe dinsdag maar. zonnige dinsdag, oké, okay, ja. Uh, euh, toch zonnig, hoor. Zeg Gisteren, was Gisteren was het ook zonnig. Gisteren was ook zonnig, ja, maar het was maandag. Nog zonnig. Ja, nou, morgen woensdag, ja, ook oh, zonnig. Ja. ja, lekker zonnige week. En ja. uh, wij zijn zelf een zonnetje toch voor onze ja, luisteraars. Ja, open. ja toch. Oké, okay, we, uh, we hebben ook weer vandaag een artiest van de dag. En uh, dat is vandaag... Luus, vertel het maar. Carlos Santana. Oké. Okay. En het uh, leven en werken van Santana... gaan we een beetje proberen te vertellen. Want Santana groeide op in een gezin van zeven kinderen... En uh, hij kwam al heel vroeg in aanraking met muziek. Zijn vader speelde viool in een mariachi-band. En op vierjarige leeftijd leerde hij dus al viool spelen van zijn vader... en op achtjarige leeftijd leerde hij gitaar spelen. Ook zijn jongere broer, Jorge uh, Santana... die uh, leefde van 1951 tot 2020, dus werd ook gitarist... De familie Santana verhuisde van oud Navarro naar Tijuana. En in 1960 verhuisde zij naar San Francisco. Uh, Carlos Santana verdiende in die tijd zijn geld en, uh, voor zijn onderhoud als muzikant in uh, stripteaseclubs. clubs. Maar goed, een jaar later volgde hij zijn familie naar San Francisco. En volgde onderwijs aan de James Lake Middle School en de Mission High School. In 1965 deed hij eind, eindexamen en is hij tot Amerikaans staatsburger genaturaliseerd. Carlos Santana brak in 1969 door met een optreden op het Woodstock Festival met zijn band Santana. Deze band experimenteerde met rock, latin en jazz en maakte vooral naam met de lange gitaarsolo's van Carlos in 2003 plaatste het blad Rolling Stoneham op nummer 15 op de lijst van de 100 beste gitaristen aller tijden. Verder won hij 10 Grammy Awards en 3 Latin Grammy Awards. En wij hebben het eerste nummer van uh, Carlos Santana en dat is. Zamba Pati. Samba Pati. Samba Pati, schitterend nummer van Carlos Santana in het uh, kader van onze artiest van de dag. En uh, Loes gaat nog een verhaaltje vertellen van... Uh, dus uh, ja, ja de levensloop van onze Carlos Santana. En dan hebben we nog, uh, nog een mooi nummer de naam van hem. Ja, en wat, nu wil ik eerst, wist je dat dit oorspronkelijk de B-kant was van de single uh, Oye Va? Ja. Oké, okay. ja. dat wist ik dus niet. Dat uh, zag ik dus. Maar in, goed, in het begin jaren zeventig stelde John McLaughlin... gitarist en oprichter van Panet. ...Mahavishnu-orchestra, or uh, uh, Carlos Santana voor aan de Guru Sri Shinmoy. Carlos Santana sloot zich aan bij deze secte en ging voortaan door het leven als Devadip Carlos Santana. Santana. En Devadip staat voor het oog, de lamp en het licht van God. In 1973 trouwde Santana met Deborah King, die zich tevens bekeerd had en de naam Urmila had aangenomen. Met haar kreeg hij drie kinderen. In 2007 is hij van haar gescheiden en in 1981 brak Carlos Santana met deze secte omdat diens strenge leefregels steeds moeilijker te combineren waren met zijn bestaan als rockster. Hierna bekeerde hij zich tot het christelijke geloof. In 1998 is Carlos Santana in de Rock'n'Roll Hall of Fame opgenomen... en richtte hij in dat jaar de Milagro Foundation op. In 2010 trouwde hij met de drumster Cindy Blackman. En als het goed is, is hij daar nog steeds mee getrouwd. Nou. En het volgende nummer is... Dat weet jij dan. Europe. Europe. van deze Carlos Santana. No. Heerlijk. Dat uh, was onze artiest van de dag. En uh, jij gaf dat uh, oplezen? Ga, ja, er is, was afgelopen uh, zondag... Uh, zijn er verschillende Zandvoortse gezinnen uitgenodigd... om de theatervoorstelling van Pim en Pom... en de Beestenbende in Caprera bij te wonen. Uh, dit was een initiatief van Pluspunt met jongerenwerk Zandvoort... en AD Dance Studio van uh, Anita Dane de toneelschuur in Haarlem en Caprera in Bloemendaal. Het werd een te gekke middag... waarop de katten van Fiep Westendorp, Pim en Pom... de leukste en nieuwste avonturen beleefden. Want wie kent ze niet? Pim de ondeugende en Pom de wijze kat. De twee vrienden zijn onafscheidelijk. En in deze interactieve theatervoorstelling... kwamen ze als poppen tot leven... Pim en Pom beleefden samen met hun buurjongen en buurmeisje een muzikaal avontuur. Wat een bende van brokjes waren er overal. En wat is hier gebeurd? Iedereen werd nieuwsgierig en ging op onderzoek uit. En de kinderen mochten een handje helpen. Na de feestelijke voorstelling zijn de gezinnen het bos ingegaan... voor een Speurtocht. geheel in het thema van de voorstelling... En wat een blijdschap zal dat geweest zijn bij de kinderen en dankbaarheid bij de ouders. De inzet van het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Sociaal Wijkteam Zandvoort en Buurtgezinnen Zandvoort is enorm. En we hopen dan ook dat in de toekomst nog meer gezinnen blij te kunnen maken met dit soort uitjes. Al dus Anita Danen van AD Dance Studio. Nou, toch heerlijk. ontzettend initiatief. leuk. Ja, hartstikke leuk dat mensen zo hebben genoten. Ja. En uh, vooral die verhalen natuurlijk uit. Uh, van, van deze schrijfster. Het is altijd heel leuk om te, te doen en te zien en te lezen. Ja, hartstikke leuk dit. We gaan deze evenementen in de gaten houden, want dat is ontzettend leuk om dat eens een keer al voordat het er is uh, Aan te kondigen. bekend te maken. Ja, ja, in plaats van achteraf ja. te vertellen dat het leuk is geweest. We houden het in de gaten. We gaan het in de gaten houden. Oké, okay, luus dankjewel. Lady Gaga. Met, uh, mooie film was dat. Ja, hele mooie film. Heb jij nog uh, wat leuks te vertellen, Luus? Nou, ik zit even te kijken bij Caprera. En uh, daar... Uh, uh, misschien de kofferbakmarkt? De kofferbakmarkt, ja. De, daar krijg ik voor de rest niet zo gek veel... Uh, 25 juli is er geloof ik weer eentje. Ja, maar de, de, de, ik kan daar voor de rest... Uh, de, oh, okay. Het is een error-site... Uh, maar we hebben wel nog een gidswandeling in de Amsterdamse waterleidingduinen. 28 juli. Uh, prachtige, want de waterleidingduinen hebben iedere week of iedere maand veranderd dat. Dus dat is altijd leuk om daar uh, naartoe te gaan. En uh, dat is dan onder leiding van een ervaren gids. En deze gids vertelt in tal van wetenswaardigheden. En er zal gezamenlijk worden gestruind door de duinen. Tevens worden diverse bunkers bezocht... Uh, die nog zijn overgebleven uit de Tweede Wereldoorlog. En de gids geeft daarbij uitleg over de geschiedenis van deze betonnen kolossen. Ik heb het gedaan. Ik heb deze wandeling gemaakt. En ik. Uh, buiten de, de, de bunkers uh, is het gewoon een geweldige ervaring om daar uh, oh, te lopen. En, uh, al die be en de uitleg ook van zo'n gids is ontzettend leuk. Je kan het aanbevelen in ieder geval. En ja, ik kan het echt aanbevelen. Het is. Okay. Uh, ik uh, dacht, uh, zon uh, aanvang om half elf en uh, ze staan bij het Pannenkoekhuis, is bij de ingang uh, van het uh, Amsterdamse Waterleiding Leidingduin te wachten. De kosten zijn €6,50 per persoon, betalen voor aanvang aan de balie van het Zandvoorts Museum En reserveren kan ook, dus het nummer is 023-205-0972. Het is echt een aanrader, vooral als het lekker weer is. Nou, dankjewel voor deze tip, Luz. Hartstikke leuk dat de mensen er een beetje gebruik van gaan maken. Hè? Ja. Um, voor mij persoonlijk een van de beste blueszangers en gitaristen... is nog altijd uh, deze K-More. <middels>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 I'm Wat een fantastisch nummer is dat toch? Uh, heb jij nog wat van? Uh, ja, ik heb ja. nog wat lopen zoeken. Ik denk, ik ga wat zoeken voor de kinderen wat nog moet komen. En dat uh, is in uh, Caprera, Klein Caprera Circus Bonje. En dat is van, uh, voor kinderen van vijf, uh, vanaf vijf jaar. En dat is zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus vanaf 11 uur. En de deur is open 30 minuten voor aanvang. Uh, Bonje is een humoristische circustheatersvoorstelling voor de hele familie. Een acrobatische sensatie, vol herkenbare situaties over ruzie maken, kibbelen, kissenbissen, twisten en bakkeleien. Ruzie of wat nou willen of niet, we krijgen er allemaal mee te maken. En de een misschien wat vaker dan de ander. Ga jij kost wat kost door om je gelijk te halen of ben jij degene die water bij de wijn doet om de boel te sussen? Deze familievoorstelling waarin twee acrobaten en memespeelster er alles aan doen... om de conflictpatronen waarin zij gevangen zitten te doorbreken. Een weerwaar van producties is het nieuwste Haarlemse Circustheatergezelschap van Laura van Hall. En onder deze naam gaat Laura door met het maken van brutaal circustheater... Uh, het uh, producties wordt vanaf 2021 tot en met 2024... structureel ontstoond door het Fonds Podium Kunsten. En deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. Dat betekent dat het gezelschap aangeeft... dat het te spannend is voor kinderen die jonger zijn. Wij vragen, ze vragen je dan ook om geen jongere kinderen mee te nemen... naar deze voorstelling. De kaartprijs voor jeugdvoorstellingen is... 13:50 voor kinderen tot 12 jaar en 16:50 voor volwassenen. Deze voorstelling duurt ongeveer 40 minuten. De worship duurt 30 tot 45 minuten. Nou, leuke mededelingen. Het en lijkt en, me uh, een hele leuke zondagmiddag of zaterdagmiddag, wat je wilt. Ja, uh, uh, sorry. Dit verhaal gaan we meteen ons uh, uh, tune weer draaien, want we gaan aan het einde van het programma. Ja, twee uur zitten er weer op, Luz. Dan gaat het hard, hè? En, en weet je, ja. het gekke is... Niet klok. als op de klok kijken hier links, hè? Want, uh, nee, maar op... ja, hij spookt een beetje in de studio... want hij is opeens gaan lopen weer in de klok. Ja, ja een beetje en... achter, maar goed. Ja, dat wel dan weer. Maar goed, lieve luisteraars, ik vond het heel leuk... om de afgelopen twee uur bij u thuis te mogen komen... door de luidsprekers... En we hebben het met alle plezier weer gedaan. We hopen dat we leuk muziek hebben uitgezocht voor u. Ik vond het in ieder geval leuk. En dat is belangrijk. Dus wat de mij betreft uh, dank voor het week. luisteren en tot uh, de volgende week. Ja. En, uh, fijne dagen en uh, geniet van het mooie weer.